In het zuiden bewolkt met kans op een bui. In de rest van het land klaart het op en is het droog. Middagtemperatuur 12 graden. Morgen veel zon en 10 graden. Dit was het. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het al 20 jaar en jij beleeft het. het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. We zijn nu. Zandvoort op zaterdag. Hoe leeft het om, Everybody have an ball. bar. Hot, the Until the fella start the name calling. Hit the I.O. And the girls respond to the call. Huh. I huh. have a poor shout out. Who let the door?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 It's nothing if we don't oh, have a bull All dogs Get back, you flee, invest in Mongrel. Will if I am a dog, the party is on. I gotta get my work on, my mind I'm gone. Do you see the race coming from my eye? Walking through the place of the Digimon, they're breaking them down. Me and my white sock, short drill and gassy color. Any caliber, but I think I knew that's why they call me big.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 Zandvoort en de regio. En dat was alweer het eerste plaatje in een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. Goedemiddag albert en goedemiddag luisteraars. Goedemiddag luisteraars en goedemiddag Rob. Ja, al gouden oude, oude bezetting weer hè? Ja, dat dacht ik ook. Dat is weer een hele tijd het was geleden even, he? Het was even een beetje, jongen, een beetje jongen, schuiven jongen. en Zo. doen. Maar uh, we zijn weer complete luisteraars, dus we gaan er weer drie uur live tegenaan. We zijn er weer. We zijn er weer. En uh, ja, afgelopen weekend stond natuurlijk helemaal nog... Ja,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 Lex is even weg. Is even met maar russers. dat schudden we hem natuurlijk van harte. Maar wij, wij zullen ons best doen. Al wellicht dat het niet zo accura accuraat zal zijn als hij het doet, maar wij doen ons best.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 Okay.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 Dat, dus ik zou een baantje dichtbij zoeken dan. Ja, dat nou, heb je ook gedaan. He? Ook ja, gedaan. Ik heb ik ook gedaan. Ik paar ook uitstekend. Twintig vrienden. minuten rijden en ik ben ter plekke. Dus Eén minuut lopen en dan ben en ik, ik, ik Kijk, jij doet het weer beter. <laughs> <laughs> Hier is Scandal om Rosie. Spider Murphy King. Nummer schon unter 32, 16, 8, herrscht Konjunktur die ganze Nacht. Und draußen im Hotel d'Amour langweilen sicht die Damen nur, weil jeder den die Seen zu quellen, ganz einfach großes Nummer. Dat was uh, Billy Joel en de uh, Uptown Girl. Ja, zo is het maar net. Ja, je moet even, even die schuif dichtgooien. Ik weet nou precies uh, wat het probleem is. Ja? ja. Nee, maar lossen we wel. Maar ja, je geen promotie geweest. Ik neem het je niet kwalijk. Ik bedoel, je moet er even rustig op Nee, Nee, opstarten. nee, nee, nee, daar gaat het helemaal niet om. Oké. Okay. Een technisch probleempje. Oké. Okay.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 Anwoord ook op internet, internet. De Salfoortse Radio hoor je de single van Adele en Cold Shoulder alweer van enige tijd geleden. Nou, ik las in de krant dat vorige week zaterdag een pal is aangehouden hier in Salfoorts. Ja. Nou had nog een flinke straf openstaan, Albert Jan. Waar is er van? Hij mocht 13 jaar gevangenis, 13 dagen, oh. 13, jaar, <laughs> 13 dagen gevangenisstraf nog uitzitten. Oké. Okay. Nou, dus hij mocht brommen. Hij mocht brommen. Hij nou. mocht brommen. Hij werd aangehouden en helaas...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 After 27 years in South African jails, Nelson Mandela is a free man. Al 20 jaar. Life. Dit is 20 jaar ZFM. Ik krijg toch echt zin in de zon hè, en in, in de zomer en in het mooie weer. Nou, we moeten daar waarschijnlijk binnenkort een hele tijd op wachten. Maar ik kom net uit Turkije met dat mooie weer. Ik had er eigenlijk moeten blijven zitten, Albert Jan. Ja. Want wat een week achter de rug. Tjonge, jonge, jonge, jonge. jonge. Stapels op mijn werk die op mijn lagen te wachten. Je ja, kent het allemaal wel. Ja, eh, als je op vakantie bent, in één keer grote stapels op je bureau. Hoeveel e-mailtjes e had je nou... Uh... Nou, de e-mails uh, vielen mee gelukkig. Viel dat mee? Maar de stapels waren des te groter. Zo van maar goed. Het, zo van het, dit zijn te moeilijke dossiers. Die leggen we maar vast klaar voor op als hij terug is van vakantie. Dat bedoel ik. Maar ze zijn Fraai. bijna weer uh, weggewerkt. Fraai. En dan okay. kwam ik woensdag nog een uh, lief hondje tegen. Ik denk uh, even aanhalen, weet je wel. Ja? En die vond mijn vingers enorm lekker. Dus nou, Hap. Hap, slik en ga oh, okay. niet weg. Weet je wat voor soort honden het was? Nee, geen wat idee. Geen idee. Ik weet niet, weet ook. Jaar, jaargang. Jaargang. Uh, oud Net als dus, de baas dus, in. Wat, wat zei die eigenaar dan? Niet, van, uh, niet aaien, want uh, hij is... Ja, sorry. Ik had er moeten zeggen dat je hem niet mag aaien. Want dan grijpt hij je hand. Ja, dat heb ik gemerkt. Ja, <laughs> was ik heel blij mee. Onder het motto, liever laat dan nooit. Ja, dat... <laughs> maar jij zegt voorkomen is beter dan genezen, zeggen ze altijd.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 noordoostelijke wind is duidelijk aanwezig en is over land matig tot vrij krachtig kracht 4 tot 5 aan zee. Kr uh, windkracht uh, aan zee zelfs tot 6. En de temperatuur komt vandaag uit op maximaal 11 graden. Vanavond en de komende nacht is het helder. En bij een naar matig afnemende noordoostelijke wind daalt de temperatuur flink naar waarden 1 of 2 graden boven het vriespunt. Dus dames en heren, autobezitters, begin maar vast weer met...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 Ja, en, en dat was Joop Verens. De verbinding is eventjes verbroken. We gaan Hij is alweer weer. Joop ben je er nog? Ja? Oké, okay. ja, okay, je was even oh, weg. Ja, ik heb nog niks gehoord dus eigenlijk, als het ware. Nou jawel hoor. Ja, e alleen, het e laat, alleen, e alleen het laatste gedeelte hebben we even gemist. Ja, maar je hebt wel meegekregen dat we meteen nog voor staan. Ja, ja, dat wel. Gelukkig. Dat is alle allerbelangrijkste. Dat, dat dacht ik ook, ja. <laughs> ja, ja goed, nou goed, uh, uh, uh, v ja, moet mij nou. Horen. Daar kennen man tegen.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 uh, uh, Sander Rittinger, de vervanger van Pieter Keur, want die, die is nog steeds niet aanwezig. Dat zal nog wel heel even gaan duren, trouwens ook. Die is door Sander Rittinger, uh, uiteraard de samenspraak, is die naar het eerste overgeheveld. Stijn Stobbelaar is weer terug. <tie> dat betekent dat we een vrij sterke verdediging hebben. Remko Loosjes staat ook in de verdediging. En die, uh, die is ook uh, wel weer een paar weken uh, uit de relatie geweest, maar nu ook weer terug. En Zandvoort begint zo langzamerhand weer.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 De jaren ja, de vier moet wel lukken. Hè, maar over het, over, het al, vier... over het algemeen zijn de reacties toch redelijk positief. Dat dacht ik ook. Hè? Af, afhankelijk van het feit dat er maar drie dames uh, deel uitmaken Maar je hebt het nog niet gevoeld in het portemonnee. Dat komt nog wel. Dan, oh, dat gaan we zeker voelen. Dat, dat gaan we zeker over. voelen. Dus, uh... Maar goed, ze gaan eerst de alle, alle gemeente, gemeentes bijlangs en kijken waar ze zelf kunnen bezuinigen. En uh, dan uh, zullen wij daarna ongetwijfeld aan de beurt zijn.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 De Turkse president vindt dat de integratie van Turken al op de kleuterschool moet beginnen. Met zijn uitspraken reageert Gül op de anti islamstemming in Duitsland en andere Europese landen. Hij riep politici op daartegen te protesteren. Gül prees de Turks-Duitse voetballer Mesut Özil, die voor het Duitse nationale elftal uitkomt. Özil werd door Turkse voetbalfans uitgefloten toen hij vorige week in de EK kwalificatiewedstrijd tegen Turkije een doelpunt scoorde. President Gül bekritiseerde die fans. De reclamecodecommissie doet onderzoek naar de reclamecampagne rond de horrorfilm Sint. De commissie heeft veel klachten ontvangen over de film van Dick Maas. Daarin wordt Sinterklaas neergezet als een maniak die kinderen onthooft. De klachten bij de reclamewaakhond gaan vooral over de filmposter. Daarop staat een bloeddorstige Sint met een misvormd gezicht. Cineast Dick Maas wijst erop dat er voor andere horrorfilms wordt geadverteerd met nog gruwelijker posters... waarop bijvoorbeeld afgehakte hoofden staan... Ook vraagt hij zich af wat ouders tegen hun kinderen zeggen over de berichten over het misbruik in de katholieke kerk. De film is overigens niet gemaakt voor jonge kinderen. Volgens de kijkwijzer is hij voor 12 jaar en ouder. In de Groningen heeft een grote brand vanochtend een scholencomplex in de as gelegd. In het gebouw zaten de basisscholen De Hoeksteen en De Vlint, die bij elkaar ongeveer 950 leerlingen hebben. De brand is inmiddels onder controle. Het pand is volledig verwoest.